In Duitsland moet de omstreden Britse bisschop Richard Williamson een boete van 6.500 euro betalen voor ontkenning van de Holocaust. De bisschop werd twee jaar geleden in Duitsland geïnterviewd voor de Zweedse TV en in dat gesprek zei Williamson dat er niet voldoende bewijs voor is. I believe there were no gas chambers. Yes. The, I think dat between two and 300.000 hundred Jews perished in Nazi concentration camps, but not one of them by gassing in a gas chamber. In Duitsland is het ontkennen van de holocaust strafbaar. Williamson is lid van de conservatieve katholieke priesterorde Pius 10. Hij werd in de jaren tachtig verbannen uit de katholieke kerk... maar vorig jaar werd zijn excommunicatie ingetrokken door de paus. Duizenden agenten kunnen binnenkort langer op straat surveilleren... dankzij hun nieuwe smartphone. Daardoor hoeven ze minder vaak terug naar het bureau... omdat ze met de telefoon op een veilige manier... hun administratie bij kunnen werken. En volgens de politie heeft de smartphone ook andere voordelen. De inzet van zo'n smartphone in uh, de politiediensten betekent ook dat je daarmee wat makkelijker op een veilige manier data, dus foto's of uh, andere gegevens, uh, met agenten kan delen of uh, van de straat naar het kantoor kan krijgen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle agenten en rechercheurs een smartphone krijgen. De Franse Justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour waarbij Jolly Hogerland en Juan Antonio Fletcher gewond raakten. Regisseurs van het parket van Aurillac onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. De twee renners kwamen gisteren hard en val door een verkeerde manoeuvre van een auto van de Franse televisie. Hogerland werd in de val van Fletcher meegesleurd en vloog in het prikkeldraad. Hij reed de etappe uit met zware snijwonden. De toerdirectie zette zowel de wagen als de bestuurder uit de Ronde van Frankrijk. Het weer, vanavond opklaringen, morgen eerst zonnig... maar smiddags toenemende bewolking. Het wordt 22 graden aan de kust en zo'n 25 graden in het binnenland. Woensdag minder warm en af en toe een bui. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen de knooppunten een raastop en Velsen de 5 kilometer. Bij knooppunt Velsen is de rechterreis ook afgesloten omdat daar een auto stilstaat. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad en voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam, daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer.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 Jone de Graaf en Tom van Tenk. Goedemiddag, welkom terug bij het derde uur van de Tour op deze rustdag de 11 juli. We zitten nog steeds op het Domplein in Utrecht, om die prachtige Domtoren. Hè? Wim van Hanegem kan er nog steeds geen dag buiten zeg maar, in zijn leven. En wij zitten er nu met z'n allen heerlijk naar te kijken. Prachtige toursfeer hier, wat gaan we doen in het komende uur? We gaan schakelen met Frankrijk waar Jeroen Wielaard met allerlei grote wielerkenners, eens even de acht, negen eerste dagen van de Tour gaat bespreken. We hebben Robert Gezing straks er natuurlijk en we hebben Van Velsen live hier op het plein. Gaat een aantal nummers spelen. En straks ook zelfs wat langer spelen voor ons. Maar eerst gaan we eens even kijken naar onze uh, razende reporter Edwin Cornelissen Die staat inmiddels uh, op dat Domplein. Hier vlakbij. Als we kunnen elkaar zelf zien. Edwin de, de fiets weer aan de kant gezet. Nou, zie we zitten maar, je zit er ontspannen bij Ja, We zitten hier heel ontspannen. Maar waar ben jij nu op dit moment? Ik zie je op het plein, maar waar sta je speciaal? Ja, ja ze hebben het plein hebben ze mooi ingericht. Hè. We hebben inderdaad in de verte dat podium. Uh, hier waar ik sta, daar heb je de vier fietsen staan die we kennen uit Holland Sport. Uh, momenteel even niet bezet, maar er wordt flink op gereest zo gaandeweg de middag en als ik even deze kant de andere kant op loop dan uh, is hier iemand bezig heel artistiek met schilderen met uh, ja wat is dit met krijt ja het is met uh, pastelkrijt ja. even kijken hoor want het is een, een uh, kunstwerk van uh, ik denk zo'n anderhalve meter lang op een soort van mat en daar staat hier 3d kijkpunt kom er even bij staan uh, meneer de schilder tekenaar wat ben je aan het maken ik uh, ben een wielrenster aan het maken een wielrenster inderdaad nou dat het de vrouw is dat kunnen we goed zien uh, de fiets is nog niet helemaal af uh, nee, dat is nog niet erg. Maar da dat is ook uh, de sport van het straat ekenen, dat, je, dat mensen kunnen zien dat je bezig bent. Ja. Uh, ze heeft de vinger omhoog, uh, ten teken van uh, de zegen. Uh, nou, ze, ze raakt een ster aan. Dus, uh, oh, ja. Die ster die moet nog even ingetekend worden. Die moet er nog komen. Maar je, ja, je kan zeggen, van uh, ze reikt naar de sterren. Dat proberen die wielrenners ook, geloof ik toch? Dat is wat je ermee uit wil, wilde. Ze reikt naar de sterren. Uh, nou, zoiets, ja. Uh, we staan op het uh, 3D-kijkpunt. Waarom moet je het kunstwerk speciaal vanaf hier bekijken? Omdat je normaal zie een plaatje, uh, zeg maar, uh, recht voor je. Maar op straat uh, kijk je onder een hoek. En, en met een perspectief trucje hef ik dat op. Dus ja, het is schuin inderdaad, zo kijk je er naartoe. Het is nog niet af. Wanneer uh, hoop je het af te hebben? Over een paar uurtjes. Nou, Aan de slag zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Wij moeten daar even voor gaan staan, om dat goed te zien. Die Moet je doen, <laughs> Gaan we straks even doen. We gaan uh, verder met Robert Geesink, want hij was uh, vol vertrouwen... afgereisd naar uh, de Tour de France, zijn zesde plaats vorig jaar. Had hem het vertrouwen gegeven dat hij uh, dit jaar wellicht voor het podium zou kunnen gaan. De eerste week bleek een week van valpartijen, van overleven en maar hopen op betere tijden. Gio Lippens in gesprek met de Rabo-kopman. Robert, van de week.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 en voelde ik mezelf beter worden. En, uh, en door knokken... En, en, maar, maar zeer zeker door, door het uh, goede werk van mijn ploeggenoten... Uh, ja, staan we hier nog. Ja, wat hebben ze hard moeten zijn voor jou? Ook tegen je moeten zeggen van... en nou, potverdorie, rijden en er wordt niet meer gepraat. Gewoon koersen. Ja, ieder heeft zijn eigen manier van motiveren. en wat <lacht> nee. ja, uh, ben je daar vatbaar voor? Nou, op dat moment konden ze me allemaal... Uh, maar... Uh, ze allemaal uh, lekker doen wat ze zelf wilden. Maar uh, <lacht> ik... Uh,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 Dat was Robert Geesink. We gaan even naar onze verslaggever. Ik zou hem willen aanraden om dit niet te doen. Oh. Edwin Cornelissen zit op een fiets. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, en ik nu? wil toch eens een keertje ervaren hoe dat is dat Holland sportspel. Meneer, kunnen we? Ik ga tegen, tegen twee mensen opnemen. Wie ben jij? Max van Overbeek. En, en kijk, dat is onze deelnemer van de Tourquiz, hè? Remi Thijssen. Nou, kijken of het met wielrennen nog beter gaat. Hè? Uh, even kijken. Zijn we zover, meneer? Hij gaat aftellen. 3, 2. Hey, start. Ja, en dan ga ik u natuurlijk ook eventjes vertellen onderhand hoe dat... Uh, oh, ik heb nou wel achterstand. Even kijken hoor, dan moet ik zorgen dat de zender niet van me... Uh, oh jee, dat wordt helemaal niks, ik zie het nu al. <lacht> ik, uh, ik moet nu al loslaten uit, uit een mini-peloton. En deze jongen hier naast me, die gaat als een speer. Hey, volgens mij ga jij winnen hoor. Trap door, trap door. Is nog uit te houden. Ja hoor, gaat wel. Oh ja, zo te horen kost het hem geen enkele moeite en... Uh, <lacht> Dione, niet lachen. Je, jij kan niet zien wat de achterstand ik heb. Ja, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Deze, deze kleine man. Nou, zeg, dat is een hele. Dat is toch best wel zwaar, hè? Ja. Ik zie daar trouwens ook de bolletjes trui, die reed niet mee. Nee, denk ik niet. Ja, Johnny Hogeland heeft een vrije dag vandaag natuurlijk. Uh, Vond je het zwaar of viel het mee? Ja, het viel me mee. Ja. Nou, je bent in ieder geval de glorieuze winnaar en uh, ja, deelnemer van de Tourquiz. Weer niet gewonnen, hè? Ik heb wel gewonnen. Okay. Prima. Nou, ik ga even uitpuffen, Dion. Ik moet dadelijk die donderdag op weten. Dus dat was uh, de proloog pas uh, Edwin. Dus er komt nog een etappetje of 23. Wij gaan schakelen met uh, Frankrijk, waar uh, Jeroen Wilaert uh, vast op een mooi terrasje. Jeroen op een mooi plekje uh, met mensen zit die de hele tour volgen en van alle ins en outs weten. Hè? Terras, van, uh, terras van Hotel Le Valignon, waar Rabobank uh, nu is neergestreken in het kleine. Kantalgeheugt La Vergère. Met uh, heuvels uh, vlak voor ons. Een en al groen, een en al vrede. Dag van rust. Waar we de afgelopen week gaan bespreken. Van de gele dame tot het prikkeldraad. Zal ik maar zeggen. Met Raymond Kerkhofs van De Telegraaf. Thijs Zonneveld van de Pers en Nando Boers, goed bekende van Thijs, van Newsport. Jullie zitten in één camper, ik noem jullie de camper Cowboys. Waar staat hij vandaag, de camper boys? Even eens even Een Medee op 50 meter. En jullie blijven hier ook? Uh, nee, hij, nou we moeten nog naar het noorden en dan weer naar het zuiden. Weet hij, niet, je eigenlijk niet waar we slapen? Thijs, wie van jullie kookt er? Ja. <laughs> <lacht> we hebben nog wel geteld nul keer gekookt, dus dat... Uh... Gelukkig maar, want anders we uh, krijgen we jullie er ook bij bij de maag- en darmontstekingen. Um, even gelijk maar hard beginnen, Thijs en Johnny Hogeland. Vanmiddag en vanochtend een sterk fietsend duo. Jij hebt als oud-renner weer eens even geprobeerd om uh, Johnny op te monteren, op de fiets. Nee, maar pff, dat doet hij zelf wel, hoor. Uh, en zo sterk hebben we niet gefietst. Uh, ik ben vanmorgen met Johnny en uh, zijn vader even mee geweest. Ik had al een afspraak met Johnny om uh, even een rondje te fietsen en mij even te hoeren. Kees Hogeland die we gisteren nog heel emotioneel tot ja, achter ja, ja. Uh, de finish zagen. Ja, die zag gisteren zijn zoon uh, bijna... Nou ja, die zat in de uitzending volgens mij bij jullie. Ja, maar ik zag hem daar achter de finish echt in tranen toen Hogeland binnenkwam. Uh, ja. Ook een, nou ja, het zal je gebeuren als je je zoon uh, zo ziet vallen Tuurlijk. live op televisie. Maar dat was gisteren. Hoe was dat dan vandaag? Jullie met z'n drieën op de fiets? Kees ook, de vader? Ja. ja. Hoeveel, waar, jullie hebben hier in de buurt gefietst, Kantal, hellentjes genomen? Ja, heel klein. Ja, het stelde niet zoveel voor. Ja, zoals eigenlijk heel veel renners doen op de rustdag, gewoon even rustig uitfietsen. En um, voor Johnny was het natuurlijk wel een beetje spannend of die met 33 hechtingen uh, überhaupt de fietsenbeweging kon maken. Maar hij stapte een beetje moeizaam op... en daarna, uh, ja, op z'n Johnny's... het allemaal niet zoveel uit. Uh, het ging allemaal prima. Wonderbaarlijk. Held, Raymond Kerkhofs. De held van Nederland. Tony Hogeland, nu. Absoluut. Hij uh, maakte natuurlijk een doodsmak. Uh, op een manier die je niemand uh, toegunt... door een uh, verschrikkelijke fout... wat nooit had mogen gebeuren. En als je dan het karakter ziet waarmee hij doorfiets... 33 hechtingen. En gewoon morgen weer aan de start staat... Ik denk dat binnen menig bedrijf de bedrijfsachtens mogen gaan kijken naar hun werknemers. Of die nog door gaan werken dan. Ja, maar sowieso, de Tour de France is geen aangelegenheid voor de Arbo-dienst. Toch? Nee, maar het tekent wel weer eens het harde karakter van een tourrenner. En uh, ja, chapeau. Het is, uh, dit is het respect wat uh, heel veel mensen ook voor wielrenners krijgen als ze dit zien. Vreemd genoeg, verkoopt dit kranten. Meneer Kerkhoffs van de Sturgraaf. Nou, ik... Ik heb begrepen dat er gisteren 2 miljoen mensen naar de avondetap hebben gekeken. Dus het is iets wat de mensen toch aanspreekt. Het is natuurlijk iets wat niet alledaags is. Het is iets wat eigenlijk niet kan. Maar als we dan teruggaan, we zaten van tevoren al te praten. 1904, Tour de France kende ook heel veel problemen. Renners die belaagd werden in steden... Spijkers die op uh, het wegdek werden gegooid, waarop Henry Desgrange, de organisator, zei... schandalen zijn het beste voor onze ronde. Dat is de manier waardoor de Tour kan overleven. En, en waardoor zijn krant, de organiserende krant Loto, ook veel meer extra, op extra exemplaren verkocht. Maar wat bedoel je nou dat je zegt je hoopt op schandalen, Thijs? Ik hoop niet op schandalen, maar het is wel iets. Jij bent vandaag ook met Johnny gaan fietsen. Ik denk dat je morgen toch iets over Johnny schrijft. Nee, ik had sowieso iets over John geschreven. Kijk, ik vind absoluut dat je erover moet schrijven. Maar ik vind het echt een beetje een omgekeerde wereld dan, dan te gaan zeggen... schandalen verkopen kanten. Nee, nee, maar dan gaan we weer terug. Het is iets wat honderd jaar geleden speelt. En het is gewoon iets wat bij het evenement hoort. Tot Die, de ongelukken gebeuren. Henri de zei toen ook, uh, schreef toen in Lotto na 1904... dat de Tour de France na twee jaar ten onder is gegaan aan zijn succes. En twijfelde over het doorgaan. Nando Boers... We zitten er nog in de Tour de France, ja, bijna honderd jaar later. Ja, dat is toch mooi dat dat zo is. Alleen, uh, ja... Hoe ik... sta jij daarin, in de afweging van schandaal, gevaar... en toch uh, wens om het veiliger te maken? Nou, ik denk dat het wel iets veiliger kan en ook wel moet. Uh, ja, ik, ik heb met, ook even met Kees Hoogeland inmiddels... ook al een beroemde, bekende Nederlander geworden zo. En die zei... Uh, Prestatie voor sensatie. En dat vond ik eigenlijk wel een uh, goede. Ik uh, bedoel, het is allemaal leuk dat Johnny de opening, geloof ik, is geworden van het nos Journal gisteravond. Maar ja, het blijft ook maar wielrennen en het blijft ook maar sport. En om het heel erg op te blazen, ja, ik heb dan altijd de neiging om dan even een stap naar achter te zetten. En te zeggen van wat, wat is. Oké, okay, er is een jongen in het prikkeldraad gevallen. Die is aangereden door een auto in een wielerkoers. Ja, dat is heel vervelend voor de jongen. Maar er waren er volgens mij nog acht of zeven... waarvan er een paar uh, niet eens meer kunnen lopen op dit moment. En dat is toch ook... Ik bedoel, Jurgen van den Broek, die heeft volgens mij alles gebroken. Die ook probeerde gewoon weer op de fiets te stappen. Dat is maar 100 meter gelukt, geloof ik. Um, en dat... Jurgen van den Broek is... ...opgeraapt en heeft geen meter meer gefietst. Jawel, hij heeft nog 100 meter nog iets geprobeerd. Als een soort, uh, ja, soort kip zonder kop, zou ik maar zeggen, met alle respect. Maar dat is dan blijkbaar de, de, de reactie. En dus wat Johnny heeft gedaan is heel, heel, heel knap en dat is bewonderenswaardig. Maar er zijn volgens mij van de 170 renners die er nog in koers zijn, zijn dat 170. Volgens mij hadden ze, hadden ze het allemaal gedaan. Neem niet weg dat het heel knap is dat je dat kan en dat je dat doet. Maar dat, daar heb ik dan uh, respect voor. Maar ik vind het ook niet meer dan wat het is. Tour de France, is Thijs Zonneveld toch een aangelegenheid voor ijzeren mannen... in een evenement waar je nooit helemaal 100% veilig verkeer kunt verwachten? Nee, ik vind ook dat het absoluut uh, erbij hoort... dat er uh, de gevaar is absoluut een factor in wielrennen. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten nadenken... in hoeverre we die factor... Uh, minimaliseren of juist willen maximaliseren. En ik denk dat we de laatste jaren vaak bezig zijn met uh, de grens van spektakel... ...en prestatie uh, meer en meer richting spektakel aan het leggen zijn. Um, waardoor er dus ook veel meer gevaar voor renners is. En ik denk dat we daar met z'n allen over moeten praten op zijn minst. Om, uh, dat we moeten stilstaan dat renners dus ook kapot kunnen. En dat het niet alleen maar ijzeren mannen zijn die altijd van ijzer zijn... ...en die je overal in kunt gooien en die je overal vanaf kunt gooien. Die, dat zijn gewoon ook mensen en die kunnen ook gewoon kapot. Goed dat uh, het pakket in Oriak inmiddels dit geval oppakt. En gaat onderzoeken wat gewoon rechtstreeks in beeld ook doorrijden na ongeluk was. Nando Boers? Ja, dat was het volgens mij ook. Dus ik denk dat dat goed is, ik weet niet wat er uitkomt, Maar het is wel goed om dat, uh, dat te onderzoeken wat er aan de hand is. En niet zomaar te denken, oh dat is de koers en dat hoort erbij. En uh, we gaan weer vrolijk verder en morgen zien we wel verder. En de kans dat het morgen gebeurt is niet zo heel groot, want het is gisteren al gebeurd. Ja, dus ik vind dat het goed is dat dat uitgezocht wordt. Hoewel ik er wel bij wil zeggen dat die, die Ik neem aan dat, de meneer, ik denk dat het de meneer is geweest die in die auto heeft gezeten. Een oud remmer, schijnt het te zijn? Ja, schijnt. Dat is ook altijd zo mooi. Dat wordt dan heel vaak gezegd. Schijnt. Uh, dat weten we nog niet. Ik weet het in ieder geval niet. Uh, maar die auto had natuurlijk nooit op die plaats moeten zijn. Kijk, dat die, dat de, de bestuurder van deze auto deze schrikreactie maakt... Uh, vind ik nog niet eens zo gek. Hè? Ik bedoel, wat ik gezien heb, is dat de auto raakt in de berm... En, en de bestuurder slaat ze stuur naar rechts. Thijs, jij hebt nog een krant met de foto erbij. Hè? Je ziet hoeveel ruimte er is tussen die boom en die auto. Ja, maar ik het vind het inderdaad, wat Nando zegt, daar gaat het wel om. Kijk, uh, dingen kunnen gebeuren. Er kunnen, mensen kunnen fouten maken, renners kunnen fouten maken. Uh, ploegleiders kunnen fouten maken. Maar je moet zorgen dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. En dat komt wel voor een heel groot deel, omdat er zoveel auto's rijden. Voor uh, Nando doorgaat, Raymond, jij had een opmerking ook, Herman ja, Kerkhoffs? Als we naar de vraag was: is het goed van dat pakket? Die ja, hadden absoluut. Hadden. Dit moet worden aangepakt. Dit hey, is wat een show, ongeluk ja. wat absoluut niet uh, kan. En als ik Johnny was, zou ik ook een advocaat hierop zetten... en hier gewoon een zaak van maken. Uh, wat ik wel even los wilde uh, koppelen van dit onderwerp... is het aantal valpartijen in deze Tour. Daar is ook wel een verklaring voor te vinden. Uh, ten eerste, we rijden over wegen waarin we ook in Parijs niet rijden... waarin we ook in de dauphiné Libéré rijden. Maar dat zijn koersen die niet het belang hebben van de Tour. De stress onder de renners, met name onder de kopmannen, is veel groter. Renners als Robert Geesing, als Alexander Wienerkoer of als Jurgen van der Broek... die zijn drie, vier maanden alleen maar met deze wedstrijd mm. bezig. Wat betekent dat de focus tot de spanning tien keer hoger is. Ga je dat nog plaatsen naar het parcours wat we de eerste week hebben gehad... dan is het parcours misschien niet zo gevaarlijk. Maar we hebben van de acht ritten in lijn uh, slechts twee ritten gehad... die uh, voor de pure massasprinters waren. Je zegt eigenlijk, tussen de regels, het grootste gevaar... Zeg ik kort door de bocht hoor. Zijn de renners zelf, dat is de stress van de, renner zelf, de ook, renners zelf, te die... Dat is ook zo, Nando. Ik vind dus dat je, uh, dat je een punt hebt. De stress in die, in die, in die kleinere wedstrijden, zou ik maar even zeggen, is minder. Dus de stress wordt in de Tour wordt groter. Dat houdt in dat het parcours dus ook daarop aangepast zou moeten worden. En dan kan je zeggen, ja, de, de renners doen het zelf. Ik geloof dat Mark Kevin ook zoiets uh, getwitterd heeft van: uh, it's, it's, it's the riders who do it. Of zoiets beter Engels, denk ik. Uh, maar die. Uh, die renners worden losgelaten op een parcours. Dus die kan je niet uh, verantwoordelijk stellen... voor het feit dat ze zo snel mogelijk proberen van A naar B te gaan. Daar betalen wij ze namelijk voor. De licht, geldprijzen die zijn niet zo hoog hier. Maar goed, de, de, de, de, de, de, er is een prikkel om die renners zo snel mogelijk over dat parcours te jagen. En ik vind dat je dat moet beseffen. Net... Zegt Bouke Molma daar straks in gesprek onder andere met Raymond... iedereen wil van voren zitten, het zijn de belangen. Zegt Erik Breukink hier, uh, hele ploegen rijden om die kopman heen... en ze willen ook met z'n allen van voren zitten. Wordt een onvermijdelijk gedrang. Ja, maar dat, dat is ook zo, maar dat weet je... Nou, daar moet je dan vervolgens denk ik de koers, het parcours ook op aanpassen. Net zoals dat je op een gegeven moment uh, met, in de Giro een uh, uh, berg hebt vlak voordat het finish is... Met een enorme afdaling. En dan wil ik niet zeggen dat het met Wouter Weiland. dat het daardoor. Maar er het worden het wordt prik, prikkels geschreven. om sen, die sensatie uitlokken. En die sensatie ligt dus in dat die renners. alles gaan geven om als eerste beneden te zijn. Daar gaat sport over. Mag ik heel even. We hebben hier even echt... nog, Raymond, voordat we naar nou onze zwijgende surprise ja, guest gaan. Daar is daar een vraag voor. <laughs> die vraag gaat dan naar Koos Moerenhout. Voordat het de vraag gesteld wordt, even een kort resume. van wat je tot nu toe gehoord hebt. Jij vindt het natuurlijk allemaal onzin. Jij werd het veel beter. Nee, nee, nee. dat zijn uh, hele duidelijke meningen, absoluut. En, uh, maar waar uh, ben je waar het eens en waar ben je het oneens? Nou ja, Kern is, de, de renners doen het zelf. Los van... Het, ja, nee, ja ten, ten dele wel natuurlijk. Maar ja, je hebt wel inderdaad met die belangen te maken. En als je je hele seizoen afstemt op deze wedstrijd... Ja, dan heb je geen keuze, dan moet je mee. En uh, als er één rijk gaat, dan moet, je, dan moet je wel volgen. En, en draait uh, het dol? Dat en kan, dat link. kan. Kijk, uh, kijk, waar je wel aan zou kunnen denken is inderdaad uh, het inkrimpen van, uh, van de ploegen misschien. Uh, de... Aanpassing parcours ook, voor een suggestie aan, van Nando? Ja, ja dat, dat zou dus betekenen dat je geen smalle wegen meer op kunt zoeken. Maar dat, en dat ja. moet voor, voor meneer Pessieu, de wedstrijddirecteur Nando? En nee, maar het parcours kan je dus ook aanpassen door te zeggen, oké, okay, we passen het parcours niet aan, maar we zorgen dat er minder renners op zitten, zodat, je meer, zodat ze meer ruimte hebben. Wat, wat ik van renners begrijp, dat dat een goed punt is. Dus mi minder ploegen en misschien een renner per ploeg minder. Dat scheelt zo 40 renners. En dat maakt het een stuk rustiger. Koos? Van... Ja, daar ben helemaal mee eens. Dat is absoluut waar. Kijk, uh, het scheelt nogal een, een peloton van, uh, van 120 man of van uh, 240 bijvoorbeeld. Uh. Voordat je daar een keer uh, voorbij bent, ja, dan, dan weet je ook... Uh, en de druk is zo hoog, iedereen moet, wil van voren rijden, moet van voren rijden. Want maar kant... is het dan niet in alle toeren al een soort noodzakelijke uitdunning die plaatsvindt? Hier, veertien man staan in Liberation, uh, 14, uh, waaronder hele grote kopmannen. De uitdunning vindt plaats... Tot, tot ja. het gewinste getal, bij wijze van spreken. Ja, oké, okay, maar dat, ik vind niet dat dat op die manier nee. moet gaan. Uh, nee. Ik denk dat het ook voor de kijkers ook niet leuk is... dat uh, uh, de strijd voor het klassement is nog niet losgebrand is. En uh, ja. al een uh, heel aantal uh, ja, uh, gegadigden voor het podium die, uh, die, die zijn al naar huis. Dus dat maakt het evenement niet mooier. Met opluchting rond Robert Geesink. Robert Robert Relatieve opluchting op dit moment. Nou ja, opluchting in die zin dat, uh, dat we blij zijn dat hij erin zit. Maar niet dat de uh, anderen zijn weggevallen. Raymond Kerkhoffs, wat was de vraag aan Koos? Ja, als we naar de valpartijen van deze Tour kijken... vind jij dan dat ze op gevaarlijke plekken qua parcours uh, plaatsvinden? Nou ja, per definitie niet. Kijk... Uh, ja, het zijn ook nog wel steeds de renners die het doen. Het weer heeft ook nog niet meegezeten. Uh, een aantal dagen een hele gevaarlijke wind, waardoor dat er elke keer uh, kans is op breuken in het peloton. Nou ja, goed. Uh, de renners voor de dagoverwinning, de dagoverwinning willen die, uh, die strijd niet missen. Maar de klasse mannen uh, even, even min. Uh, ja, verder het weerbeeld, uh, best wel wat regen gehad. Dat maakt het ook niet makkelijker. Uh, het is uh, de, die, die afdalingen van gisteren... waren dan uh, Viennecourt of zo hard onderuit Dat was de Col du Pas de Perrault, of Le Puy-Marie, oude vulkaan. Raymond, je hebt er ook over zitten praten met, uh, met Bouken Mollerma, volgens mij. Die, die zei, daar ging het gewoon te hard. Er was ook ineens een, nog een extra haakse bocht naar links. Ja, dus de renners die erachter zeiden, die, die, die voelden het gewoon aankomen... omdat het van voren gewoon veel te hard ging. Mm. Maar ik moet wel zeggen... Uh... Als je dus nu kijkt, als je over het parcours rijdt, de rotondes worden heel goed aangegeven tegenwoordig. Ik denk ook dat je de gevaarlijke punten zou je ook nog kunnen aangeven met bepaalde borden. Maar op Le Puy hadden maar we geen ga, het rotondes. Gaat, het, rotondes. Ja, even, thuis het, om, het gaat om. niet om de gevaarlijke punten, Raymond. Het gaat om wat er in de hele peloton gebeurt. Kijk, als er heel veel rotondes zijn en heel veel uh, verkeerseilanden en uh, gevaarlijke. Uh, bochten. Het gaat om de stress die het oplevert in Benetton. Mm. Mm. Het gaat niet zozeer om dat ene punt zelf. de stress. is er altijd in de Tour. Nee, dit, deze Tour, het wordt steeds meer. De belangen worden steeds groter. Er zijn steeds meer renners die alleen maar met de Tour bezig zijn. Die niet kunnen veroorloven om van achter te rijden. Coach, zijn steeds Coach meer renners Burad. die steeds beter zijn. Ja. De nivellering is gewoon heel groot. Vroeger reden ze op, uh, op, uh, op, op 10 meter van elkaar. Ik moet je eens massasprins van vroeger kijken. Dan komen ze allemaal mm. één voor één binnen. En dan zijn de groepen veel kleiner. Nu rijdt iedereen zo dicht op elkaar. Iedereen kan mee. Dat is het grote probleem. En daar, is, daar komt stress door. En als je daar nog een gevaarfactor bij doet, dan wordt de stress alleen maar groter. Maar he? Koos, is het uniek voor deze ronde? Ja. De uitleg is... van Thijs? Uh, nou ja, zeker. Het is, uh, de Tour is zijn wedstrijd is geen ander. Uh, de Giro, de Vuelta zijn koersen die ook loodzwaar zijn. Maar daar staat wel een ander deelnemersveld aan het vertrekken. Uh, in de Giro zijn nog renners die zich voorbereiden uh, op de Tour. In de Vuelta zijn er nog renners die zich voorbereiden op het WK. Of die misschien al niet zo heel veel moraal meer hebben aan het eind van het seizoen. En in de Tour is iedereen top. Uh, waardoor uh, iedereen uh, ja, echt op fys fysiek en uh, ja, ook mentaal op en top aan het vertrek staat. En inderdaad, uh, iedereen wil en kan die eerste week van voren rijden. In die zin zijn die valpartijen niet zoveel anders dan andere jaren. Want dit, zie je, dit fenomeen zie je uh, eigenlijk elke, elke Tour. Alleen nu heeft elke valpartij uitvallers tot gevolg. En dat is wel bijzonder. En wie juichen er wel en wie klagen er niet? En wie staat er op de voorpagina van l'équipe? Thomas Veclaire. Frankrijk juicht na dit alles gewoon om een held. Ja, kijk, in principe in Nederland ook natuurlijk. Wat Johnny Hogeland gisteren gebeurd is ongelooflijk. Ik zat ook vol afschuw in de, in de Rauwe Bank Teambus te kijken. Ja, je schrikt je eigenlijk kapot. En uh, dat wens je je ergste vijand niet toe. Uh, laat staan uh, jongens die je zelf persoonlijk uh, redelijk goed kent. En dat is uh, in dit geval zo met, met uh, Fletcher en, en ook Hogeland. Uh, met een ongeval wat, wat niet mag gebeuren. Maar uh, ja, het, het gebeurt dus wel. Afsluiter van Koos Moerenhout na het nieuws gaan wij door en vooruit. Kijken vooral naar de strijd in de Pyreneeën en de Alpen. Maar eerst het andere nieuws gelezen door Ewoud de Jong.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 A13 naar Rotterdam, tussen Delft-Zuid en Knoopend-Klein-Polderplein 4. En op de A20 naar Gouda daar staat 3 kilometer... tussen Afritspaanse spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort... daar staat tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. Doei. Tabé. Tot ziens. Hoi. Nederland neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.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 NOS Radio 1. Goedemiddag, het is half vijf geweest. U bent weer terug bij Radio Tour de France hier op het Domplein in Utrecht. We zijn er nog een kleine twee uur. We gaan natuurlijk uitgebreid nog praten over de eerste week in de tour. En dat doen we onder andere met aardvierhouten. We gaan nog naar Frankrijk voor verschillende reportages. En Jeroen Wielaert is daar nog met het journalistenforum. Maar er is ook muziek. En gelukkig ook live muziek. Ruben Hein hebt u de afgelopen uren kunnen horen. Nu is het tijd voor Roel van Velsen. Dankjewel, Dionne.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 I can't let go Van Velsen, dames en heren. When Summer Ends, we gaan hem nog vele, vele malen terug horen de komende uren. We gaan weer schakelen vanuit het volle Domplein naar het rustieke Frankrijk... waar Jeroen Wielaert verder gaat filosoferen over de Pyreneeën, de Alpen... en al het andere wat ons bezighoudt als toervolgers. Jeroen. Ik kan je verzekeren, Tom, dat op het terras van Hotel Le Van Aignon de discussie over een minimalisering van de risico's... en onvermijdelijkheid van valpartijen heftig is doorgegaan. Mannen worden het uh, beslist niet over eens. Uh, Koos Moerenhout, de kenner, deskundige. Um, minder renners, uh, dranghekken worden hier genoemd. Maar ik kijk toch even naar de etappe van morgen bijvoorbeeld. Uh, van Oriac naar Camo, daar zitten... De Vizac, in de Cote de Doepjak, France du de en de Cote de Mirandol Boernounac. Gaan ze dat nou echt rustiger nemen met de schrik in de benen? Nou, Is er denk... een soort van code voor na nou, dit soort ongevallen? Nou ja, je ziet dat ze gisteren op een gegeven moment uh, wel een keer aan de rem trekken. Uh, Gilbert die zich toch uh, manifesteert als leider van de peloton en <laughs> dat geheel heel duidelijk ook in zijn oortjes zat te praten, in zijn microfoontje zat te praten. Contact met Marc jan neem ik aan. Ja, ja, en uh, nou nee, goed, Kanselare uh, zit daarbij. En uiteindelijk uh, ja, uh, keert er wel even rust terug in het peloton. Maar uh, kijk, ja, morgen gaat de koers weer gewoon verder. En uh, vliegen ze er opnieuw in. En wat je wel gaat zien, denk ik, en dat en je. En hebben uh, ze niks geleerd? Nou, het gaat er niet over, over leren. Kijk, uh, roekeloze renners heb je er al, uh, altijd bij. Uh, ik was altijd als renner zelf uh, een van de eerste die aan de, aan de remmen trok om het zo maar te zeggen. En daar kun je wel heel veel mee voorkomen. Uh, niet alles. En dat, uh, soms dan leg je er gewoon bij en dan is het jouw beurt. En... Jullie waarschuwen elkaar toch ook? Er is toch een soort van uh, universele tekentaal? Uh... Jawel, ja. Kijk, als dat uh, enigszins mogelijk is, dan gebeurt dat zeker. Zeker omdat je, ja, de ene keer gebeurt het uh, een ander. En... Maar in volle vaart bij zo'n haarspeldbocht is het al te laat. Nou, kijk, heel veel staat natuurlijk wel aangegeven ook. Hè. En, uh, maar je hebt er ook bijvoorbeeld in een afdaling onoverzichtelijke bochten bij. Ja, de ene renner die neemt daar nu eenmaal meer risico's dan de ander. Ja, en als hij er dan vervolgens uitvliegt, ja, dat is dan uh, ja, zijn pech. Wij spreken hierover in een tijdperk waarin dingen toch wel degelijk zijn veranderd. Onder andere door de strijd tegen stimulantia, mannen. Uh, daar uh, is wel degelijk iets in veranderd. Er zijn veel meer kortere, korte etappes gekomen. Ook om de inspanning te verminderen. En wat gebeurt er dan juist in die korte etappes? Stress, valpartijen, doping misschien verminderd. Maar het, wil je geva zeggen, het gevaar niet. Waar wil je naartoe? Ik, nou, ik, ik, oh. ik gooi maar iets in het midden. En dan de wij... etappes zijn korter gemaakt. Ja. Die duisternis, om die duisternis uit de sport te weren. En vervolgens heb je toch nog de gevaarlijke factor verkeer. Dat is toch de vooruitgang. En dan vervolgens komt er iets anders. En dan moet je dus ja, dan moet je weer op aanpassen. Het zal nooit zijn dat we een reglement of een parcours hebben van de Tour... of van welke sportwedstrijd dan ook. Zeggen, nou, dit is het. En dan uh, vervolgens kunnen we de rest van ons leven naar sport blijven kijken... en er gebeurt er niks. Kijk eens even, ik noem maar even mijn, mijn geliefde Formule 1. Er uh, worden de regels uh, per half jaar bijna veranderd. Mm -hmm. Uh, of omdat het te saai is, of omdat het te gevaarlijk is, of de, noem maar op, of te mm. duur. Of de... mm. En er is niemand die daar iets, uh, iets tegen vindt als het beter is voor de sport, dan, dan doen ze dat. En als ze iets doen veranderen wat niet goed is, dan zeggen ze, oh, het is eigenlijk niet zo heel goed. Volgend jaar doen we het toch weer anders. En nou ja, wat ik, ik, bedoel, van, wat maar... ik bedoel is dat het ene dus wel wordt aangepakt, maar dat je het hele ouderwetse van het vallen toch houdt. Ja, is dat maar... heel bedenkelijk te kijken nee, tijdens Zonneveld? Nee, nee, nee, ik ben het helemaal met Nan al eens. Ik denk dat je um, sport evolueert. Um, en je reageert op dingen die gebeuren. Als uh, Kivilev uh, niet was doodgevallen... dan hadden we nu misschien ook nog geen valhelmplicht gehad. Mm -hmm. En dat hebben we ook uiteindelijk ingevoerd. En dat redt levens. Zo, zo simpel is het. En... Maar niet dat van Wouter Weiland. Nou ja, goed. Die houdt altijd uitzonderingen. Maar het redt wel levens. En... Je kunt wel altijd zeggen, ja, ja, uh, vroeger vielen we ook op die manier of zo... en vroeger vielen er ook dode. Ja, maar je kunt er wel iets aan doen. En als je iets aan kunt doen, dan zou ik niet weten waarom je dat niet, niet zou doen. eigenlijk. Nee. Maar Remon Kerkhoffs, als ik zelf begrijp wat ik eigenlijk bedoel... is dat alle ingrepen enigszins relatief zijn in een sport als dit, als deze. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, volgens mij is dit Allere een van de... Als, deze, als, als we dit. terugkijken naar de afgelopen Tourweek... Uh, denk ik dat het voor de renners een van de zwaarste mm -hmm. starts van de Tour ooit is geweest. Gedeeltelijk door, uh, uh, door de weersomstandigheden. Waarschijnlijk ook door de stress die er in het peloton heerst. Maar dat is dan een ontwikkeling... omdat de rennersniveau uh, steeds gelijkwaardiger aan het worden is. Dus ik, ik denk dat de zwaarte absoluut een, uh, niet anders is dan uh, andere jaren. Mm -hmm. Nou, het parcours is ook niet veel anders dan andere mm -hmm. jaren. Uh, ik ben het maar eens dat je waar je kunt uh, ingrijpen, moet je ingrijpen. Mm -hmm. En zeker uh, richting het aantal wagens, richting het aantal uh, motoren, mm -hmm. kun je echt kritisch kijken. Uh, het gigantisme is altijd een probleem geweest mm -hmm. van de Tour. Nou, dit is dan weer een reden om uh, nu absoluut in te grijpen. Maar. Uh, we gaan het hele probleem van het vallen in het wielrennen gaan we niet oplossen. En dat is van generatie op generatie. Ik heb tijdens de Giro met heel veel oud-renners over gesproken. Als je Johan de Munk spreekt, oud winnaar van de Giro... die zegt, ja, juist door de komst van de valhelm is absoluut een verbetering. Maar daardoor denken de renners ook weer dat ze meer risico's gaan kunnen nemen. Dus het, vallen, het wielrennen is gewoon een gevaarlijke sport. Dat zullen we moeten accepteren. Nee, maar altijd dat zal het waarschijnlijk langs de rand. ook... Altijd langs de rand. Ja, dat zal het altijd... Dat zal altijd een gevaarlijke sport blijven. Al is het maar omdat je op twee wielen zit en je evenwicht moet bewaren, en dat gaat wel eens mis. Alleen dat houdt niet, ik blijf zeggen, dat houdt niet, niet in. Maar jij blijft ook zeggen wat je vindt, dat is wel weer leuk. Maar je, dat houdt niet in dat je op een gegeven moment moet denken van ja, kunnen we dat niet verbeteren? En dat is wat je denk ik in de sport, dat is wat de sporters zelf ook doen. Daardoor zijn er meer betere renners gekomen, als ik jou goed begrijp, Koos. En wordt het niveau steeds beter? Nou, dat houdt ook in dat, het, dat de parcours moet zich daarop aanpassen. De organisatie moet daar zich op aanpassen. Je moet zeggen van nou, uh, misschien moeten die volgwagens elkaar... Die mogen wel... Laat, laten ze vooral de koers volgen... Namelijk gewoon in een rijtje erachter. Waarom moeten ze allemaal weer ertussen door? Omdat er toevallig een lamp is uitgevallen in een of ander veld met de assistent uh, uh, uh, uh, van de Frans Deu. Want daar ging het in dit geval om. Dat was een, assist een technische assistentiewagen. Nou, daar zitten dus batterijen in. Of uh, weet ik veel, blikjes cola voor camera mensen die op vaste punt staan. Ja, sorry, maar dat kun je op een andere manier oplossen. Die hoeven niet voorbij het peloton te rijden. Laat ze gewoon lekker achter het peloton rijden en daar... Uh, op de tv kijken, dat, en wij... dat soort dingen kun je gewoon aanpassen. Precies. Dat is heel eenvoudig. En wat ze absoluut niet kunnen aanpassen is de hoogte van de Pyreneeën. Want we, we moeten door, jongens. We moeten door. Over drie dagen eh, hebben we bijvoorbeeld de primeur van een Pyrenee... met een naam als een gedicht. La Horquette d'Anquizan. Hij uh, ligt voor de Tourmalet. Hij ligt zo'n beetje onder de... Col d'Aspen. Uh, Thijs, ben jij een soort van verkenner? Uh, heb jij, uh, ben jij al verliefd op La dan Kizang? We gaan erop. Nou, ik vind sowieso hoe jij het uitspreekt, dan... Uh, ja, schitterend. Die wil ik wel, die wil ik wel zien, ja. Of was het maar uh, vanwege jouw gedicht? Nou, maar goed. Uh, onder de Aspen, je kent het gebied. Ja, we komen er elk jaar ongeveer. Dus ze, ze doen het, doen het uh, bij de presentatie deze in uh, oktober in Parijs heel uh, enthousiast over... Koos Moerhout, uh, hebben jullie uh, in het kader van de verkenningen, heeft Robert Gezing bijvoorbeeld die, die, die orket gezien? Ja, die mannen zijn er wel geweest. Ja. Ja. Het is, uh, ja, de de Pyreneeën, Alpen, dat zijn toch wel uh, de strategische punten binnen zo'n toer kader. En die worden allemaal wel verkend. Denk je, uh, je kent de Pyreneeën wel uh, uit je hoofd, maar deze zal uh, niet zomaar ineens een verrassing zijn. Zo uh, in de aanloop, want hij ligt voor de Tourmalet op de 14e. Nou ja, voor, voor mij gaat hij misschien wel een verrassing te zijn. Maar, ja, aan de andere maar jij kant, hoeft je, er niet op te fietsen met de nee, fiets dus, die achter je staat. Dat, dat scheelt al een heleboel. En Kijk, je, aan de andere kant, je, je kunt uh, verkennen wat je wilt. Maar uh, een klim blijft wel een klim. En hij uh, gaat gewoon omhoog. En uh, hij is of stijl of hij is uh, minder stijl. Maar het zijn wel de renners die het maken: de koers. En als die uh, de gas kan opendraaien, ja dan. Uh, ja, dan kan het een simpele beklemming zijn, maar die kan toch de boel doen uh, ja, ontploffen. Dus wat dat betreft uh, ja, ben ik benieuwd. wat, uh, ja, Zeker ook met die nieuwe uitgangspositie voor iedereen binnen het klassement. Wie is er nog een klassementsrenner? Wie is er nog fit genoeg om ervoor te strijden? Ja, dat worden interessante dagen. Ze vieren dit jaar de hondeste, uh, het honderdste jaar dat de Alpen erin zitten. Met die uh, apotheose, die climax aan het eind van de ronde met twee keer de Galibier. Maar... Is het niet uh, heel uh, uh, mogelijk dat in de Pyreneeën ook al een verschrikkelijke uh, beslissing valt? Nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, ja, als je Contador uh, moet geloven, dan uh, zet hij toch vooral in op de Alpen. Uh, ja, traditiegetrouw denk ik dat uh, ja, de eerste bergketen die aan de beurt is, dat er toch nog wel redelijk wat afgetast wordt. Maar ik uh, ja, ben benieuwd. Ik, uh, ja, ja, ik uh, we stap er eigenlijk met een open blik in. Dus, uh... Remon Kerkhofs, die komt daardoor, dat, dat, die, die, die kan dat wel, hè? dat rekening rijden. Nou, het, het probleem is, hij heeft nu een grotere achterstand dan hij de afgelopen jaren heeft gereden, gehad. Hij uh, heeft één ander voordeel wel, is dat hij altijd in de bergen offensief rijdt. Maar het betekent wel dat hij door die achterstand eerder in de aanval moet gaan. Ritna luzard Didian heeft hij absoluut uh, op zijn lijst staan is ook een van de ritten waar je eerder kunt aanvallen vanwege de tourmalet die uh, vlak voor de slotklim uh, zit. Dus het betekent dat je op deze rit eigenlijk niet per se hoeft te wachten op uh, de slotklim. Maar ik ben vanochtend uh, bij Bjana Ries langs geweest. En Contador heeft toch weer ook een serieus probleem met zijn rechterknie waar hij opgevallen is. En ik weet ook niet, ja, net zoals we met Robert Gezing moeten afwachten... moet je ook afwachten hoe die blessure van Contador herstelt. Er staat ook, uh, er ligt een kop op in een Franse krant ook voor ons. Les Spaniol Alberto Contador. Enquiet, eh, hij is ongerust, Nando Boers. Wat betekent dat voor, uh, voor uh, ja, de bespiegelingen vooraf? Nou, dat het alleen maar mooier op wordt. Want ik zou weten. bijna zeggen, het is toch leuk? Ja, nee. Zelfs, bedoel, er is niemand uit te vlakken. En als ze al uitgevlakt zijn, dan zetten ze hun aangename... met potlood zetten ze het weer terug, zoals uh, uh, Gezing uh, gedaan heeft. En dat maakt het volgens mij... Uh, ja, na één, één Pyrenee-etappe kun je er weer twee afschrijven. Maar die kunnen misschien ook wel weer in de Alpen weer terugkomen. Ik bedoel, komt dat door? Ja, misschien is die in de Pyrenee niet goed, maar in de Alpen weer wel. En... Ik, ik kijk ernaar uit, ik kan niet anders zeggen. Het is absoluut het leukste van deze tour hebben we nog niet gehad. Maar Robert Geesink zei gisteren tegen mij: Ik had het gevoel alsof ik op weg naar Lourdes reed. We hebben Robert weer terug in het klassement. En dat is voor Nederland het beste wat er is kunnen gebeuren hoor. Want, absoluut, uh, ik verwacht heel veel van hem. Als je ziet hoe hij op het ogenblik weer stralend rondloopt, vertrouwen dat groeit met de minuut. En ik denk dat met name Koos dat van direct ziet. Ik heb echt weer vertrouwen dat Robert helemaal terug is. Wat voor taal spreekt Geesink in zijn houding, Moerhout? Nou ja, de afgelopen dagen kon je aan zijn houding wel zien dat hij niet goed in zijn vel zat. Hij, uh, die valpartij die heeft natuurlijk wel uh, uh, erg, uh, ernstig doen wankelen op zijn zacht gezegd. Ja, maar dan gisteren in Iswaar als een gebroken man uit die bus onder uh, ja. de bandages. En gisteravond zie ik hem zelf na de aankomst in Saint vloer en hij straalt. Ja, dat klopt. Ja. Het, het, het was wederom een test na, na die val van uh, hoe zal het vandaag gaan. En ja, de, die, die rit van gisteren was natuurlijk gewoon een, een loodzware. Dan kun je eigenlijk beter nog een bergrit hebben waar, uh, waar de, de gelijk een is mentaal gezien eigenlijk makkelijker. Want nu rijden er bijna elke renner, die kan nog aanklampen. En dat is voor een klimmer die uh, ja, gewond is, is dat natuurlijk desastreus. Want die ziet renners naast zich als Thor Husshofft, met alle respect. Maar die lost dus niet. En uh, zo meteen in de Alpen uh, zal hij bij de eerste gelost worden. Maar Thijs Zonneveld, hoe leuk is het dus... gelet op de geschetste situatie door Raymond en, en Koos... bevestigd door Nando... dat het wat minder lijkt te zijn, lijkt te zijn met de Madrileen. Met de Contador. Uh, ja. Volgens mij komt is gewoon niet zo goed in deze Tour sowieso al. Hij was niet klaar voor. Dat zag je heel duidelijk in de eerste etappe. Giro in de benen, zeg ik dan. Dat is een van de redenen. Hij heeft natuurlijk ook een heel zwaar jaar gehad afgelopen jaar... met de problemen rond zijn Clem affaire en dat gaat ook niet, ja, dat kan je ook wel, daar kan hij wel van zeggen dat het hem niet raakt. Maar dat raakt uiteraard wel. Hij weet niet eens of hij de tour mag rijden. Maar ik lees ook dat nadat hij was uitgefloten in Le Puy du Fou bij de presentatie in de Arena, dat dat het beste eigenlijk is wat hem kon overkomen. Nou, dat hij als was, hij wel echt ik vond hem heel erg gelaten. Hij viel daar en hij heeft niet eens meer gesprint voor de secondes. En hij heeft niet overgenomen van zijn ploeggenoten en ik vond dat een heel slecht teken. En uiteraard komt hij er heus wel doorheen. En uh, heeft hij uh, nu een aantal keer aangevallen. Wat totaal niet indrukwekkend was. Ik weet niet of hij daar achter van zijn tong heeft laten zien. Muur de Bretagne, één sprongetje. Ja, op een, een te grote best. versnelling. Ja, ja ik, ik ben totaal nog niet onder de indruk van Contador, door. Maar goed, uh, komt het door is, komt het door. En het blijft de beste ronde renner van de wereld. En die kan zomaar uh, alsnog toeslaan. En vooral omdat volgens mij in deze Tour niemand echt er bovenuit steekt. Renners zijn de laatste jaren al veel meer naar elkaar toegegroeid. Het verschil is veel kleiner. De Remel en de doorremmel en net geschetste nivellering. In de geval, ja. Ik ben eigenlijk wel ja. benedenkt wat Contador wat, wat, wat gaat doen. Of wat slecht gaat doen. Gaat, gaat iedereen nou wachten tot Contador gaat aanvallen? Of gaan ze nou denken... Die Contador is niet goed, laat ik nu al gaan aanvallen. Maar een Kerkhofs zegt net... Hij moet, gelet op de achterstand in uh, het algemeen klassement... Hij moet. Hij moet eerder. Met andere woorden, die anderen kunnen gewoon wachten. Ze wachten op hem ja wachten tot hij gaat gaan actie ondernemen. De sleutels in de koers denk ik. Ja. Maar... Dat, dat had hij vorig jaar al, want uh, we hebben de eerste Pyreneeënrit toen gezien, tot Andy Schleck en Alberto Contador naar elkaar keken en Samuel Sanchez en Dennis Menchov toen weg konden rijden. Uh, het is moeilijk op het ogenblik wat te zeggen, want we hebben eigenlijk nog niks van de klassemensrenners gezien. Ze hebben wel moeten wringen. Uh, de enigen die klappen hebben opgelopen zijn degenen die achter een valpartij zaten of die zelf zijn gevallen. Maar om de krachtverhoudingen van de klassemensrenners nu in te schatten is heel moeilijk. Ik heb ze vooral zien samenklonteren bij elkaar. En daarom zou het zo leuk zijn als die slacks gewoon nu meteen de genadeklap proberen te geven. Dat zou nou, kijk, ik heel erg leuk vinden. Nou kijk, van die slechts weten we natuurlijk ook één ding. En die slack is... Uh, drie keer op rij aangetoond dat hij veruit het beste is in de derde week van de Tour. Als je hem wilt pakken, moet je hem volgens mij pakken in de eerste week. Nou, hij heeft nu anderhalve minuut voorsprong genomen... En de enige indicatie wat we van Andy Sleck hebben gezien is dat hij op Superbessen direct op het wiel altijd van, Al, uh, van Alberta Contador zat. Maar op en de absoluut de Bretagne geen... werd dit afgereden. Ja, maar dat is een hele andere soort klim. Dat heeft eigenlijk niks met de capaciteit van klimmen in het hoge bergte te maken. Dit gaat Super puur Besse op explosiviteit. Het was exact hetzelfde als de Bretagne. Het was gewoon precies dezelfde klim. Nou, alleen met het hele grote verschil dat ze naar Superbessen 50, 60 kilometer hebben moeten klimmen. Voordat ze bij Superbessen waren. En tot de muur de Bretagne kwam, naar een hele vlakke rit. Mm -hmm. die, als je dat een vlakke rit noemt. dan moet je misschien nog ja. een beetje terug gaan rijden. De, de, de aanloop sowieso naar de laatste etappe. We gaan even niet zitten te mierenneuken over het uh, profiel van een etappe. Het gaat over het profiel van de renners. Nou, nou, koos, jij, jij zit ook te dringen. Maar Thijs die schrukt voortdurend die microfoon. Ja, jou. ja, ja hij nou jij vre Hij vreedt die bol bijna houd. op, dus. nee vuur. Ja, ik ben eigenlijk. Uh, en natuurlijk ben ik bovenal benieuwd naar, naar Robert Geesink, uh, wat, wat hij kan betekenen. En voor ons staat zelfs uh, ook Luis Leon Sanchez uh, sinds gisteren uh, weer tweede in het klassement. Maar zitten jullie dan in Hotel Le Lagnon met de staf van uh, Rabobank uh, dat ook, ook te bekijken? Met, met de, de klassementslijsten uh, is er een secure analyse gemaakt van die prikjes van Contador. Jullie hebben ook gezien, of jullie hebben misschien ook de krant gelezen, dat hij zich ongerust maakt. Ja, is dat echt hier een vergaderzaaltje nee, met nee. Robert erbij? Nee, absoluut niet. Ik denk ook niet dat je naar. Nou, uh... Uh, ...naar het verlies van anderen moet kijken. Uh, je kunt zometeen als uh, de renners de berg intrekken... ...en eerst de rekening opmaken van uh, ja, de, de, de letterlijke schade... ...met valpartijen en achterstanden. En eerst maar eens blij zijn dat Robert uh, enigszins bijgetrokken is. Ja, terug. en uh, ja, dat zag er een aantal dagen gewoon heel erg slecht voor ons uit. En uh, nou ja, nu valt uiteindelijk allemaal wel reuze mee. Dus uh, we zitten volop in de race. We hebben inmiddels al een etappe gewonnen. Uh, ik ben persoonlijk ook heel erg benieuwd, uh, vooral naar de tandem uh, Andy en Frank Slek. Uh, kijk, vorig jaar was Andy zijn broer al heel snel kwijt. En nu heeft hij hem. En, uh, Frank geeft uh, mij ook een hele goede indruk. En uh, ja, tactisch is dat natuurlijk wel een voordeel als je twee van zulke renners hebt... die, uh, ja, die uh, een uh, renner als Contador het enorm lastig kunnen gaan maken. Contador geeft inderdaad niet de, de allerbeste indruk. Maar uh, het blijft wel Contador. Zijn focus is anders... Dan de toeren die die won. Ja, ja dat, dat, je zou ver minder. Uh, met hetgeen wat hij allemaal uh, heeft meegemaakt. De klembuterol of haar, uh, uh, de Giro in de benen. Wat natuurlijk een, uh, in, in een gigantische winst voor hem is. Maar na een winst uh, heb je mentaal ook even een. Uh, ja, daar moet je ook er even tussenuit. En dan moet je toch weer die, die focus op de toer richten. Mm. Ja, hij wordt, uh, zoals je net zelf al schetst uh, bij de ploegenvoorstelling al uh, enorm uitgefloten. Dat doet wat met de mensen. En bij een Spanjaard uh, krijg je dan meestal het uiterste van zo'n render juist te zien. Omdat het enorm trotse mensen zijn. En in de Pyreneeën zal hij toch echt meer van zijn eigen publiek, zijn eigen Spanjaarden treffen. Ja, ja zeker. Allemaal uh, gehuld in het oranje, op de flanken van de Tourmalet, op Den. Ja. Geen gefluit, maar gejuich voor Contador daar. Ja, met name natuurlijk voor de esquartal uh, de, de Alpen zijn uh, oranje namens Nederland. Maar... Heeft hij wat dat betreft ook nog iets aan een, een samenwerkingsverbond? Een ouderwetse combine met andere Spaanse ploegen? Nou, Spanjaarden zijn, staan wel in de rij om. Uh, die zijn wat dat betreft vrij nationalistisch, die... Uh, ik denk van alle landen dat die toch wel het meeste samenwerken van alles. Maar uiteindelijk vecht wel iedereen voor zijn eigen winkel natuurlijk. Maar Raymond Kerk, Kerkhoff, dat zal hij nodig hebben, denk ik, in deze situatie? Ja, ik schrok al heel even. Want we hebben volgens mij bij Rabobank ook nog twee Spanjaarden rijden. Dus ik hoop toch niet dat hij van Conta gaat rijden dan? Nee, nee, nee, dat verwacht ik niet. Nou ja, als, ik, als ik ook zie, de, onze Spanjaarden ze, ze zitten daar enorm positief in. Ze uh, leefden enorm mee met, uh, met, met Robert Geesink uh, met zijn val. We uh, waren daar enorm mee begaan, uh, ook gewoon Margarate die nu helaas naar huis is met zijn uh, gebroken arm, die, uh, ja, die heeft gewoon ook het, uh, het hele seizoen uh, in dienst staan van deze Tour. En uh, juist hij uh, zou een belangrijke factor in de bergen voor, uh, voor Robert Gesink moeten zijn, niet alleen qua klimvermogen, maar ook de rust die hij heeft als een wat er, meer ervaren renner. En ja, die ga je missen absoluut. Uh, maar ik denk dat we genoeg renders hebben binnen de ploeg die, uh, die robot kunnen gaan ondersteunen. Vlak uh, ook Laurens van Dam bijvoorbeeld niet uit Bargrop. Uh, Dankjewel, Koos. Uh, we gaan naar de afsluiting heel kort naar de boers. Is dit de leukste toer in jaren? Ja, want het is de laatste. Van, voor jou? De verste. Nee, de, bedoel, het is, het is okay. nu. Het is nu. Ik Thijs kom de, terug, de, terug, de leukste sinds jaren? Nee. We komen er op twee tweede rustdag nog op terug, Remon Kerkhoffsen. De eerste week is absoluut niet saai geweest. Als je gaat kijken welke winnaars we hebben gezien en hoe er koers is... er hebben alleen maar grote kampioenen gewonnen. Uh, alleen maar winnaars waarvan je zegt, die hebben al een palmarès staan... ...en op een hele grootste manier gewonnen. En, maar de Tour moet nog echt beginnen. En ik vind het allemaal heerlijk. Er komt nog veel meer. Tommy, jij daar in dat volle Utrecht onder de dom. Ja, wij nemen het hier weer over, dat wil zeggen heel kort. Want we gaan er zo even uit voor het uitgebreide journaalblok van vijf uur. En daarna zijn wij nog anderhalf uur bij u hier inderdaad vanaf het volle Domplein in Utrecht. En mocht u in Utrecht wonen of een beetje in de buurt zitten, dan kom er nog even gezellig naartoe. Want het is hier echt een groot feest. Roel van Velsen speelde hier het afgelopen uur al heel veel. Maar gaat ook in het komende uur nog spelen. Aard Vierhouten, onze vaste analist, is inmiddels al aangeschoven. En die gaat ook nog eens even zijn licht laten schijnen over die prachtige eerste Tourweek die zoveel los heeft gemaakt bij zoveel mensen. De bijardier van de Domklokkatoren gaat nog even de finish tune spelen. Dus ook dat is alleen al een reden om erbij te blijven. Kortom, voldoende reden om naar het Domplein te komen... of anders gewoon lekker te luisteren naar Radio Tour de France.